Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Het coronavaccin van Moderna is zo goed als klaar om gebruikt te worden. Volgens het bedrijf blijkt ook uit nieuw onderzoek dat het middel veilig is en heel goed werkt. Er zijn ook nauwelijks bijwerkingen, zegt verslaggever Rinke van der Brink. Pijn op de plek waar mensen een prik krijgen, een beetje hoofdpijn, dat soort dingen. Wat je vaker ziet na vaccineren, maar geen ernstige... De bijwerkingen. Moderna vraagt de toezichthouders in Europa en Amerika nu... om versneld te beoordelen of het vaccin toegelaten kan worden. Ons land heeft 3,3 miljoen doses van het Moderna-vaccin besteld. Genoeg voor ruim 1,5 miljoen Nederlanders. Er liggen voor het eerst deze tweede coronagolf... minder dan 500 mensen op de intensive kerst. Zijn er nu 481, 25 minder dan gisteren. Er liggen wel iets meer mensen met corona op andere ziekenhuisafdelingen. Volgens de patiëntencoördinator daalt het... Het aantal ziekenhuisopnames nu een stuk langzamer dan in de eerste golf. Het probleem is dat doordat dit heel erg lang aanhoudt... ...in combinatie met die reguliere zorg... ...de druk op de ziekenhuizen langdurig hoog blijft. Bij het RIVM zijn in een dagtijd meer dan 4600 mensen positief getest... ...bijna duizend minder dan gisteren. Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam zit onder de graffiti. Op het gebouw staan teksten als weg koeplegers en school verkocht. Wie er achter de bekladding zit is niet duidelijk. Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest... over het bestuur van de Islamitische Middelbare School. De Efteling schrapt voorlopig een deel van het entertainment. Ook wordt er gekeken naar extra coronamaatregelen. En dat heeft te maken met filmpjes van dit weekend... waarop bezoekers feestend en dansend bij een winter staan. De beelden zorgen op social media voor veel boze redenen... De Hefteling zegt dat ze geschrokken zijn van de video's. Het weer, het is grijs en koud en het kan een tijdje regenen. Ook morgen regent het, maar de zon breekt ook soms door... en het is dan wat minder koud, 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er ligt wat troep in de Velsertunnel en die is dus even dicht... op de A22 van Velsen naar Beverwijk. Tot zover de verkeersinformatie.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 En de andere is ook vertrokken, dus de, de hon, er zitten geen hondjes meer. Nee, de honden liggen goed in de markt. En meestal liggen de, de, de poezen en de katers, nou dat zijn toch gemiddeld... De, de, nou, het is toch altijd een stuk of 10, 15 die in het dierentehuis uh, verblijven. Maar uh, ik keek uh, verborgen en er zitten er nog maar vijf in, waarvan er ook alweer drie zijn gereserveerd. En hoe is je met de konijnen, want de kerst nee, komt nee, nee, nee, eraan natuurlijk. Nee, die, nee, konijnen die heb ik al een ruime tijd niet meer in het dierentehuis gezien.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 Uh, het is een beetje een cliffhanger, maar helemaal in het begin toen we hiermee begonnen... toen zei je van nou, die, daar doe ik geen live registratie meer van... want uh, die is inmiddels zo oud geworden. Uh, ja, nee. dan weet ik wie je ja, nee, bedoelt. Oh, ja, oh, oh, oh. en, en ik zat oh, oh. er ook aan te denken, weet je dat? Hou je man. Vandaag krijg je straf en uh, kom ik daarop terug. Een hele goede drumsolo zit erin zeker. Er komt dus een hele goede drumsolo. en het is een live registratie van het, uh, het uh, jazz... Uh,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 Uh, verder wordt er natuurlijk ook gereest. en dan heb ik het weer over de Formule 1. En uh, dat is van 3 tot 4 is daar de kwalificatie. En die uh, zijn, de, de zijn allemaal neergestreken in Bahrein op het circuit van Sakir. En uh, hoe dat afloopt, een samenvatting van die uh, uh, sa kwalificatie, krijgt u rond de knop van kwart over 4 tijdens Pit Report. De vraag is ook nog: NK Sprint, als er wat te melden is, zullen wij u dat ook niet onthouden. paniek. Kijk, daar zit uit de jaren tachtig van Kevin uh, Christopher. En One Step Closer to You. Dus zaterdagmiddag, we zijn weer studio Tolweg Tina. En wat is het koud hè? buiten Albert Jan? Hals goed aan, ja, muts op. Een graad of uh, zes op dit moment uh, hier in Zandvoort. En als je dan de deur uit moet, is het toch wel een beetje fris en krijg je dat uh, kerstgevoel al een klein beetje te pakken. Nou, over kerstgevoel uh, gesproken.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 Face. Said it ain't so bad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 Maar ik heb ze nu voor me, deze drie dames van Destiny's Child. En hun singles, Fiverr, een lekkere gouden oude op de zaterdagmiddag bij CFM. Ja, het is bijna december en dat betekent dat de donkere dagen voor de kerst er weer aan gaan komen, albert -Jan. Het zal dit jaar wat anders zijn vanwege de corona, maar het weer blijft gewoon hetzelfde. Waarschijnlijk wordt het gewoon weer lekker fris, of niet? Nou, ik denk het wel.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 ...outro-ruit-krab-vertragingstijp. Zo alleen. Ja, nou, ja. Een complimentje hoor. <laughs> het weer is uh, na te lezen op www.ricoweer.nl .no. nou, iets met autoruit en een krabben of zo. Ja, nou, weet u. het ook allemaal niet hoor. Ongelooflijk. Wat we wel weten is dat we heel veel lekkere muziek vanmiddag hebben... ...waaronder deze van Michael Jackson. Hier is Off The Wall. ¡Gracias! Uh -huh. Gonna see you an exhibition Nou zit ik de hele tijd met dat woord he. in mijn gedachten, Albert Jan. Iets met uh, auto autoruitkrap vertragingstijd. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Keer goed. Ja, heel goed. Je Michael Jackson en uh, Off The Wall. Vanmorgen hadden we Goedemorgen zandvoort tussen 11 en 1 uh, uur... met uh, uiteraard weer heel veel interviews. En uh, een van die interviews was uh, met uh, Roel van den Heuvel...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 Je hoorde deel 1 van dat interview uh, gehouden door uh, collega Ben Sonneveld. Zo dadelijk praat uh, ben door met uh, roel over de passage. Maar eerst een beetje Do, I can do I'm ready to die. I've never been fatal. You're the first time. I feel like an angel who just started to fly. Well, you know you got a way that you're making me feel like I feel like I'm doing it. Zo'n muziek word je toch weer een klein beetje happy, hè? Je hoorde Houston, lekkere muziek, een grote hit van haar van destijds. Je I'm Your Baby Tonight. Nou, ik zei het net ook al, van Goedemorgen Zandvoort was vanmorgen gepresenteerd door collega Ben Sonneveld. albert Young. Ja, klopt, met de rol van een heuvel, maar het is nogal wat daar in die passage, hoor.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 niet meer met twee mensen. Dan verwacht je toch van een overheid ze zeggen... jongens, het is zo belangrijk dat we vergaderen. We gaan het via teams doen. Of een andere datum. Nee, doen ze niet. Nee, ik zal, ja, of uh, een andere datum. Ik, ik zal de, de, de, de, de zin even voorlezen waar het over gaat. Men vindt nu dat het echt te lang geduurd heeft. En dat er weinig schot in zit. Ik schaal, ik schaal daarom op.